In de buurt van Leeuwarden is een treinreiziger gewond geraakt bij een botsing met een trekker. Op een onbewaakte overgang bij het dorp Gautum raakte de Intercity van Zwolle naar Leeuwarden een rioleringsbuis die op de trekker lag. De trein raakte daarbij zwaar beschadigd en het treinverkeer tussen Leeuwarden en Akrum is voorlopig gestremd. Seedorf heeft een lintje gekregen vanwege zijn grote verdiensten als voetballer. Als enige Nederlander heeft hij vier keer de Champions League gewonnen. Verder doet hij veel aan armoedebestrijding in ontwikkelingslanden. Zeedorf kreeg zijn lintje in Rome. Daarbij was ook premier Berlusconi aanwezig... die eigenaar is van Seedorf's club AC Milan. Het weer, vanavond nog hier en daar een bui. Vannacht droog, met minima rond 8 graden. Morgen in het noorden vrij zonnig. In het zuiden meer bewolking met kans op een bui. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ANB ah, verkeersinformatie, kleine 40 kilometer files nog. Dit zijn de plekken waar u de meeste vertraging oploopt op dit moment. De A4 richting Amsterdam tussen het knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude dorp 3 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. En ten zuiden van Amsterdam op de A10 in de richting van Den Haag tussen Amstel Business Park en Oud-Zuid 5 kilometer. A12 Den Haag-Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk. 4. En diezelfde A12 maar dan bij Arnhem in de richting van de Duitse grens tussen Wageningen en Oosterbeek 5.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 de documentaire Zwarte Soldaten vertelt het verhaal over de 23.000 landgenoten... die zich in de Tweede Wereldoorlog vrijwillig melden bij de Waffen-SS. En het lukte onze gast zes van deze SS'ers voor zijn camera te krijgen... die onverbloemd en confronterend vertellen over hun keuze... vechten aan het Oostfront, de aantrekkingskracht van het soldatendom en het nationaal socialisme van Adolf Hitler. Hier is Joost Zelen. Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond bij Kunststof van Donderdag, 28 april. Het Cultuur en Mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week van maandag tot en met donderdag op Radio 1. Joost Zelen, welkom. Dank je wel. Uh, we komen zo uitgebreid te spreken over de Tweede Wereldoorlog... over de documentaire die je hebt gemaakt over Nederlanders... die zich aansloten bij de Waffen-SS. Eerder maakte je ook al uh, documentaires waarin de oorlog een grote rol speelde... over kamp Vught en over de omgeving van kamp Vught, namelijk Vught. Uh, zelf ben je een naoorlogskind, bouwjaar 1957, zag ik. Heeft de oorlog op de een of andere manier in jouw jonge jaren... een, een prominente rol gespeeld? Nee, kan ik niet zeggen. Ik bedoel, mijn, mijn ouders vertelden er wel over, over de oorlogstijd, en die verhalen maakten wel indruk. Maar het is niet zo dat dat echt een prominente rol speelde. Het is eigenlijk min of meer toevallig dat ik in de oorlog gerold ben, om het zo te zeggen. Dat is gekomen door de documentaire die ik over Marinus van der Lubbe gemaakt heb. Die overigens voor de oorlog al. al in 34 was een al af, uh, yeah, yeah. om het even heel plat te zeggen. En um, maar, het maar niemand, natuurlijk altijd verbonden met de Precies, oorlog. niemand kan het over Marines van der Lubbe hebben zonder het over de Tweede Wereldoorlog Juist. te hebben. En dat was eigenlijk ook een van de thematieken van die film. Dat van der Lubbe niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk vermalen was in de geschiedenis. Ja. En um, naar aanleiding van die film, die is een keer vertoond bij de vrienden van Kamp Vught. vroeg de directeur van Kamp Vught aan mij: wil je een documentaire over Kamp Vught maken? We hebben er nooit een documentaire over gemaakt. En zo ben ik eigenlijk in de Tweede Wereldoorlog terechtgekomen. Ja. En, en uh, hoe, hoe ervaar je dat? Is dat een lode last dat je steeds maar weer met die oorlog op je schouders zit? Of... Nou, ik heb tussendoor ook allerlei andere dingen gedaan, ja. gelukkig. Dus, uh, uh, en ik zeg niet van niks gelukkig. Um, het zijn wel zware films om te maken. Dus ik kan me herinneren van mijn eerste kampvuchtfilm, Tussen Hemel en Hel. Dat ik ongelooflijk blij was toen die film klaar was. En dat ik echt een, een paar maanden... Nodig had het om die film een beetje kwijt te raken. Ja. Um, dus het is geen lode last, uh, maar het is ook geen lolletje. En dat denk ik na deze film ook niet, Zwarte Soldaten, om die, om die ja, hoe zeg je dat, Onvervroren mededelingen over Jodenhaat en andere afschuwelijke uh, opvattingen uh, aan te moeten horen. Nee, deze film is eigenlijk veel erger. Deze film is eigenlijk, wat ik eigenlijk nog nooit bij een film gehad heb dat ik al in de geluidsmontage tegen de geluidseditor zegt... ik kan het eigenlijk niet meer aanzien. Uh, um, maar we moesten die film natuurlijk nog afmaken. Um, Je kon het niet meer aanzien? Nee, ik krijg, ik krijg pijn in mijn buik. Uh, uh, uh, uh, ik vind het gewoon heel onprettig om naar die film te kijken. Um, en wat, en wat, wat maakt hier het meest misselijk? De film komt... Het gekke is dat ik het al niet meer als een film zie die ik zelf gemaakt heb. Ik, als ik die film zie, dan... Hij, hij werkt gewoon op mij, zoals ik hoop dat hij ook op de kijker werkt. En hij is op een bepaalde manier is hij onverbiddelijk. Is hij, confronteert hij je zo met, met, met, met jezelf en ook met, met, met keuzes die je maakt. En met uh, uh, uh, uh, het kwade wat ook in mensen zit. En dat soort dingen. Het opportunisme. Uh, het opportunisme, het... het, het, het dus het is niet... De werking ook van het geheugen, dat we ook graag ja. dingen herinneren... die heldhaftig zijn, terwijl we dat misschien in wezen niet zijn. Nee, maar dat wordt ook wel duidelijk in de film, denk ik. De ene man die vertelt over het ijzerkruis wat hij wat kreeg... en uh, vertelt van, nou, geloof ik niks van al die blikken... en hij pakt nog zo aan zijn bloeks waar ze gezeten zouden hebben. Uh, um, dat, ja, het is, het is, het is, het is voor, een, voor een deel wel een ontluisterende film, vind ik zelf. Ja. We gaan straks dat hele pad aflopen. Wat, wat er dan met mensen, met mannen in dit geval gebeurt... als ze kiezen voor de Waffen-SS, eigenlijk overlopen... en die hele oorlog uh, uitzitten, uitstrijden. Althans, voor een groot deel. Hè. Het laatste stukje hebben de meeste niet nee, meer meegemaakt. Nee, nou, kiezen is, is geld is, geldt niet voor iedereen. Er zijn er ook die, waarvan je kunt zeggen, die zijn er ingerold of... Nou ja, noem maar op. In hoeverre zijn keuzes keuzes. Precies, daar gaan we het straks over hebben. Uh, ik wil even een paar onderwerpen uit de actualiteit aan je voorleggen... die eigenlijk, ja, misschien komt het ook omdat we voor die bekende en, en meiweek staan. Uh, ja. Ongetwijfeld, want er, er speelt ontzettend veel op dit gebied. Bijvoorbeeld die hele kwestie rond uh, Thomas van der Dunk. de cultuurhistoricus. Die zou een lezing geven, uh, de Willem Arondeus-lezing... Uh, in het provinciehuis van Noord-Holland. Uh, dat mocht hij niet doen omdat hij daar in de PVV zou besje, VVD en de CDA hebben het op een akkoordje gegooid en gezegd... nou, dat, het is of schrappen in die lezing, of gewoon maar niet doen. En toen heeft hij een alternatief gezocht... en dat was een hagenpreek die hij gisteravond hield voor het provinciehuis. Hebben we zometeen ook een fragmentje uit. Uh, heb je het allemaal een beetje gevolgd eigenlijk? Ja, ja, ja. Uh, het viel mij meteen op. Uh, uh, het bericht natuurlijk. Ja, kijk... Uh, als je iemand uitnodigt om een lezing te houden, moet je hem die lezing laten houden. Het lijkt me heel simpel. En om, om het, politieke... het was een lezing voor, ter ere van of ter nagedachtenis van een kunstenaar... die verzetsheld is geworden. En het moet dan natuurlijk gaan over de oorlog. Hij legt een verband tussen de oorlog en de PVV of tussen de NSB en de PVV. Ja, maar dat is zijn vrijheid toch om, de, om dat verband te leggen. Het is, het is toch niet verboden om zo'n verband... en je kunt dat provocerend vinden of je kunt het daar niet mee eens zijn of wat dan ook... Uh, maar op het moment dat je monddood wil maken... en gaat zeggen, die man mag niet praten... want die zegt, ons, zegt iets wat ons als politieke partijen niet bevalt... poef, dat vind ik heel erg eng. Ja, Dus, dus, dus de vrijheid van meningsuiting uh, staat boven alles wat, daar, wat, daar betreft, wat jou nou, betreft? kijk, dat, dat vind ik een hele moeilijke discussie. Want, um, want dat... ik, vind, ik, ik, ik, ik vind ook dat je ontzettend uh, op moet passen... om dingen te simplificeren en om mensen uh, gigantisch te kwetsen. Um, dus, dus het is altijd een hele moeilijke discussie. Maar in dit geval uh, vind ik gewoon dat, dat de man een uitgesproken mening heeft. En daarover kun je van mening verschillen. Maar er is verder niks gigantisch kwetsend aan die mening. Nee. Hij, hij heeft die lezing uh, het taboe, het nieuwe taboe op de oorlog genoemd. Uh, de oorlog is een onderwerp, die oorlog, de Tweede Wereldoorlog... waar jij veel uh, mee te maken hebt gekregen door de films die je hebt gemaakt... Uh, Zie jij het eigenlijk ook als een nieuw taboe? Wat? Het, het, dat je het niet meer mag gebruiken, niet in, in geen enkele zin meer, dat je geen vergelijkingen meer mag maken, bijvoorbeeld zoals hij doet, tussen, uh, uh, tussen de NSB en PVV-opvattingen die er dan heersen en, en die er nu zijn? Nou, ik vind dat je uh, vergelijkingen mag maken. Want je kunt alles vergelijken. Dat is iets anders dan dat je zegt dat het hetzelfde is. Mm -hmm. Daar zit een enorm verschil tussen. Uh, maar ik vind dat je heel erg dom bent als je geen vergelijkingen maakt... tussen bepaalde tijden, tussen bepaalde bewegingen, tussen bepaalde gedachtes. Dat zijn op ook moment gedachten dat, die bij jou op, binnen zijn op, gevallen. Op, op, op, op, op het moment dat je dat niet meer doet, dan, dan, dan, dan ben je wel heel erg kortzichtig uh, bezig... en sluit je af voor de geschiedenis en voor eventuele lessen... die je uit de geschiedenis uh, kunt leren. Laten we eens even luisteren naar wat hij precies zegt, waar, waar iedereen doorgekwetst is geraakt. De PVV bepleit openlijk discriminatie van een deel van de ingezetenen... in Nederland op basis van de demonisering van een religie. Denk aan de voorstellen van haar lijsttrekker in deze provincie... bij de jongste statenverkiezingen zaken hoofdboekjes in de bus. Over priesterborden en keppeltjes ging het niet... Ook voert deze partij haar aanvoerder en enige eigenaar voorop... tamelijk stelselmatig een hetsen van verdachtmakingen tegen de rechtelijke macht... waarbij Berlusconi als voorbeeld lijkt te dienen. Het voorstel om rechters niet voor het leven te benoemen, maar periodiek te beoordelen op grond van de vraag... of ze wel zo streng straffen zoals het de volksonderbuik belieft... vormt daarvan de kroon. Onze eigen variant van de telefoonrechtspraak, waarmee de stoelpoten onder de politica worden weggezaagd. Daarbij... Daarbij komt dan nog het gebrek aan inhoudelijke verantwoording... dat eigen is aan de dictatoriale structuur van deze zogenaamde partij. Van de NSB kon je daarentegen, tenminste nog gewoon lid worden. En dat haakt staat op de beginselen van democratie. Ja, hier ging het dus om en hier was het provinciehuis niet van gediend. Uh, overigens heeft Hero Brinkman van de PVV uh, ook verklaard gisteravond... dat hij het goed vindt dat dit uh, geschrapt is en Van de Dunk uh, maar ergens anders uh, zijn verhaaltje moet houden. Maar in ieder geval niet in dat provinciehuis. Wat vind je van wat hij zegt? Nou, ten eerste, um, hij provoceert natuurlijk. De hele toon die hij kiest, de hele manier van praten die hij kiest... doet me bijna aan Theo van Gogh uh, denken. Uh, waar we ook niet van wilden dat die monddood gemaakt werd. Um, wat ik vind van wat hij zegt... Uh, er zijn vergelijkingen te, te, te trekken tussen uh, de PVV en de NSB. Er zijn dingen die je kunt vergelijken... Um, over wat voor dingen heb je het dan nu? Ik denk bijvoorbeeld... Um, als je het hebt over... Allebei hebben ze bijvoorbeeld... Vrijheid is een belangrijke term voor ze. Dat was zowel bij de PPV als bij de NSB. Dat wil niet zeggen dat ze hetzelfde zijn. Daar zit een heel groot verschil in. Mm -hmm. Maar je kunt vergelijkingen trekken. Hè? Allebei hadden ze een, een voorman die tot de verbeelding sprak. Uh, Mussert aan de ene kant, Wilders aan de andere kant. Um, maar de, er zijn de natuurlijk wel meer politieke vormhallen. Uh, nee, die... je, je kunt de vergelijking niet alleen trekken tussen de PVV en de NSB. Ik bedoel, ik denk dat er ook um, andere politieke bewegingen zijn... of andere politieke uitspraken zijn... Um, die je kunt vergelijken met uitspraken van de NSB. Wat mij deze film vooral geleerd heeft... is vooral dat de simplificering van de problemen... dus zeggen van kom met een leus en die leus is de oplossing van de problemen die we hebben. Um, een, een stempel geven aan, aan, aan bevolkingsgroepen. Uh, op een demoniserende manier over bevolkingsgroepen... of over dingen praten. Dat zijn dingen uh, uh, waarvan ik zeg... en wie dat dan doet, of dat nou de minister-president doet... of dat dat de PVV doet, dat doet er verder niet toe. Of dat dat Cohen doet. Of, hè, ik bedoel, um, ik vond het al beginnen met de kut Marokkanen... Uh, um, Waar, um, wat uit uh, Rob, Oudkerk, ja, uh, Rob Oudkerk, uit, Oudkerk het over had. Uh, uh, precies. Um, dus wie het zegt, dat doet er eigenlijk niet zozeer toe. Het gaat meer om de simplificering. Uh, die, en die vind ik eng. Ja, ja. We hebben vandaag eigenlijk nog iets wat uh, verschrikkelijk actueel is. Gisteren begon dat eigenlijk al een beetje te, te rommelen. En inmiddels is dat toch tot een, uh, tot een ware opstand uh, uitgegroeid. Namelijk het feit dat Grimbert Rost van Tonningen, de oudste zoon van NSB-man... Ros van Tonningen en de, de zoon ook van mevrouw Florrie Ros van Tonningen... die wij allemaal natuurlijk kennen, de Zwarte Weduwe... want ze bleef tot haar dood in 2007... nationaal-socialistisch gedachtegoed uitdragen en verdedigen. Uh, deze man die is nu uitgenodigd als een van de sprekers tijdens... de dodenherdenking in Culemborg. Nou, Culemborg staat op zijn kop, iedereen staat op zijn kop. Het motief is dat mensen kinderen niet gekozen hebben voor een foute vader of moeder. Het is een onderbelichte kant van de oorlog... en wij vinden dat daar na 66 jaar ook aandacht voor moet zijn. Dat zegt voorzitter Erbo de Jong van het, van het organiserend comité in Culemborg. Wat vind jij ervan dat deze keuze wordt gemaakt... om die Grimbert-Ros van Tonningen daar uh, uit te nodigen? Ja, daar heb ik geen enkele moeite mee, als ik heel eerlijk ben. Um, kijk, ik heb natuurlijk ook makkelijk praten... Ik ben geen slachtoffer van zijn vader of van de politiek van zijn vader. Maar ik vind niet dat je een kind aan kunt spreken... op hetgene wat zijn vader gedaan heeft. Maar dat is en iets ik, en anders is begrijp... spreken uitnodigen op een, bij een bijeenkomst... die natuurlijk voor heel veel slachtoffers en, en familie ja, waarom, van slachtoffers... Ja, maar waarom zou die man niet mogen praten? En waarom zou die man niet... Ik, ik, vind, ik, vind het, ik, vind het, ik vind het net heel sterk dat, dat die man in het openbaar... Uh, afstand neemt van zijn ouders. En dat hij in het openbaar zegt... waar hij voor uitkomt. en um, Ik denk inderdaad... Um, ik weet, ik heb zelf een film gemaakt... die heette In het vuur van de bevrijding. En die ging over de gekke periode tussen september 44 en mei 45 en de periode daarna in, in Zuid-Nederland... waar je een soort maxvacuum had. en er Het was er, al bevrijd de, en, en er ja, gebeurde allemaal precies, rare dingen. en er gebeurden de gekste dingen... met, met, met NSB'ers, maar ook gewoon met kinderen van NSB'ers... Uh, die daar niks aan konden doen... Ja. Of met, als je getrouwd was met een NSB'er uh, en je man was bij de NSB'er... werden die vrouwen ook in kampen gestopt. En die maakten ook de verschrikkelijkste dingen daarmee. Ja. En dat wil ik niet vergelijken met hetgene wat uh, uh, met de Joden gebeurd is... ...of wat tijdens de Tweede Wereldoorlog zelf gebeurd is. Maar dat wil niet zeggen dat, dat de, deze mensen ook vreselijke traumas opgelopen hebben. Uh, en waarom mag dan iemand met die achtergrond... ...die zich duidelijk afzet tegen het gedachtegoed uh, van zijn ouders... Uh, ...niet een toespraak houden... Hoe lang leeft na de oorlog, 66 jaar na de oorlog? Maar ik begrijp wel dat er begrip zou moeten zijn voor kinderen van NSB-ouders... die beslot van rekening geheel en al buiten die, buiten die hele oorlog eigenlijk stonden. Maar ik, vind het, ik kan me wel voorstellen dat het enorm uh, kwetsend is... dat je dan uitgerekend zo iemand als spreker uitnodigt... bij een, bij een herdenkingsbijeenkomst. Uh, ja, Want daarmee, maar... dat, dat is niet gewoon begrip kweken. Dat is nog weer een stap verder gaan, hè? Dat ben ik met jou een eens. Een andere vorm van uitdenken Maar, haar maar, denken maar er, zit, er zit nog een verschil tussen... of dat je hem de officiële, vier, de officiële uh, uh, uh, uh, vijf mijngredenvoering laat houden... voor de nationale televisie, of dat hij dat in, in Culemborg doet. Nou, laten we dat dus, eens aftasten. Dus, dus, dat dus dat zit, doet hij niet, dus, he, wat dus, jou betreft. Nou, dat zeg ik niet. Dat, dat vind ik moeilijk. Maar er zit in ieder geval een verschil tussen. Laat ik ja. het zo maar even schrijven. We ja. hebben het over deze kwestie. Ja. He, ik ben gelukkig niet in de positie dat ik mag beslissen... of hij de landelijke toespraak mag houden. Um, maar ik, vind, ja, ik vind echt dat het moet kunnen. En, ik vind echt, uh, uh, kijk... en, en wat moeten die mensen dan... die nu allemaal met hun ziel onder de arm lopen... zeggen, ja, voor mij is dat toch... ligt dat te gevoelig. Want er zijn nu ook mensen die wegblijven. Hè? Er zijn mensen die, die nu... Uh, dat, zeer dat, nadrukkelijk dat, dat, dat, wegblijven. Dat is heel spijtig. Ik, ik, en... Ik kan me dat helemaal voorstellen. Ik, met mijn film weet ik ook dat ik mensen kwets. Dat weet ik nu al. Omdat daar je, omdat uitgesproken... Je, omdat, je om, omdat daar laat. Omdat, omdat uitgebro uitgesproken... antisemitische, antisemitische teksten geuit worden. Die, en ik weet gewoon, daar worden mensen door gekwetst. Maar dat wil niet zeggen dat je... Je kunt bijna geen programma maken. Je kunt bijna geen film maken. Je kunt bijna niks doen zonder dat mensen gekwetst worden. Uh, um, dat, dat hoort bij onze open, open maatschappij. En bij onze open democratie. En... Dat zijn hele moeilijke keuzes en afwegingen. Maar als dat comité in Culemborg daarvoor kiest... en ik vind dat ze daar goede argumenten voor hebben... Uh, dan vind ik niet dat je daar... Ik, en ik, dat hebben ze niet zomaar gedaan. Ik bedoel, daar hebben ze over nagedacht, ja, ja, denk ik. Het is een statement. Uh, het is een statement. Um, maar ze hebben het niet gedaan om de nabestaanden te kwetsen. Dat is niet hun bedoeling nee. geweest. Nee. Dus um, ja, ik vind absoluut dat dat moet kunnen. Nou ja, het, het leidt geen twijfel dat de oorlog natuurlijk de oorlog ook nog steeds de oorlog is. En dat dat nog steeds een, een hypergevoelig onderwerp is in onze samenleving. Ik ga er dan ook wel vanuit dat de uh, luisteraars willen reageren op, dit, uh, op deze uitzending. Ook omdat we zometeen gaan praten over de documentaire Zwarte Soldaten... waarin zes mannen aan het woord komen die zich allemaal wel of niet heel erg bewust aangesloten hebben bij de Waffen-SS... tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daar gaan we het zo over hebben met Joséde. Wilt u reageren op deze uitzending, doe dat dan via onze website... Radiokunstof.nl. Joséde, je maakte dus die film, die indringende film Zwarte Soldaten. Zes soldaten, Nederlanders die aangesloten waren bij de Waffen-SS. Ze komen aan het woord. Ze zijn eigenlijk allemaal uh, ver boven de tachtig. Twee zijn inmiddels ook overleden. Um, er was één bij, meen ik... die had gezegd dat het pas uitgezonden mocht worden, de film... of vertoond mag worden, de film, na zijn dood. Ja, maar die zit niet in de film. Die zit niet in de film? Die zit niet in de film. Um, ik, ik hoorde toevallig enkele dagen geleden... dat hij een maand geleden overleden is. Um, maar die persoon zit dus niet in de film. Omdat op het moment dat ik uh, ging monteren... Uh, die man nog leefde. Dus uh, ik heb dat interview niet kunnen gebruiken. De film die ik nog zag... Daar zag ik mannen die recht in de camera keken en hun verhaal deden. En met naam en toenaam, voor- en achternaam. Inmiddels is dat niet meer zo. Wat is er gebeurd tussen de versie die ik heb gezien... en nu de uiteindelijke versie die we op tv zien? Nou, Het klopt, de oorspronkelijke afspraken die ik gemaakt heb... de oorspronkelijke mensen die ik ontmoet heb... zijn de zes mensen die in die film zitten. Daar heb ik kennis mee gemaakt. Er zijn afspraken mee gemaakt. En die wilden hun, hun verhaal vertellen. En die waren bereid dat met naam en toenaam voor de camera te doen. Inmiddels zijn er twee van overleden. En dat betekent dat, dat je te maken krijgt met nabestaanden. Die, dus uh, die, die, die dus ook zeggenschap krijgen. Die de, min of meer. Nou zeggenschap dat, Het gaat niet zozeer om zeggenschap. Het gaat meer om dat de reacties direct bij hun terechtkomen. Aan de ene kant. Uh, dat vader niet meer kan zeggen, ik heb die keuze gemaakt... en die heb ik daar en daarom gemaakt. Um, en dat je eigenlijk niet wil dat mensen gekwetst worden... dat probeer je zoveel mogelijk te vermijden. Ja. Ik besef dat ik mensen kwets met deze film... maar ik probeer het zoveel mogelijk te vermijden. En uh, we hebben een gesprek met die mensen gehad... en op basis daarvan uh, hebben de NCV en ik samen besloten... Van, hey, als je naar die film kijkt, in principe doen die achternamen er niet toe. Het gaat om het, om het mechanisme. Het gaat om de variëteit in karakters. Het gaat om de, om de denkbeelden. Het gaat niet om het is Pietje die en die. Ja. En daarom hebben we besloten om... En herkenbaar zijn ze toch wel. Herkenbaar zijn ze Wat toch wel. het is de eerste keer dat er een film is gemaakt... met mensen die, uh, die, die zo vol in beeld te zien zijn. Want we hebben veel... Uh, mensen wel gehoord over die Tweede Wereldoorlog... en ook mensen natuurlijk die, die betrokken waren bij die Waffen-SS... maar die, die zag je nooit zo vol in beeld uh, uh, spreken over die periode. Dat klopt. Er is één documentaire geweest, Het Geweten, van uh, Geertje Lasje... als ik zijn naam goed heb. En daarin zaten uh, twee Nederlandse SS'ers en vier Duitse SS'ers... Um, en, dat is, en er zijn wel eens SS'ers die hun verhaal gedaan hebben. Het is bijvoorbeeld Volmer. Die zit ook in die documentaire van Lasje. Die zit ook bijvoorbeeld weer in de oorlog. Die zit ook in um, een andere documentaire. Dus er zijn wel enkelingen. Maar het is voor de eerste keer dat uh, zes Nederlandse Waffen-SS'ers... zo openlijk hun verhaal doen. Ja. Hoe heb jij ze daartoe gekregen eigenlijk? Ja, eigenlijk was dat niet zo heel moeilijk. Dat klinkt een beetje raar, maar toch is het zo... Um, deze film is eigenlijk begonnen op een camping in Winterswijk... waar mijn cameraman stond, waar ik al mijn documentaires... of bijna al mijn documentaires mee gedraaid heb, Peter Brugman. En die kwam in gesprek met zijn buurvrouw. En die vertelde, Peter vertelde wat hij allemaal deed. En toen zei de buurvrouw, nou, dan moet je eens met mijn zoon praten. Uh, want mijn zoon die kent een heleboel uh, mensen die bij de SS gezeten he hebben. Nou, die zoon bleek Stijn Ruur te zijn, een student journalistiek... En die is al sinds zijn zeventiende, toen hij erachter kwam... dat een van zijn ooms bij de, bij de Waffen-SS gezeten had... is hij onderzoek gaan doen. Is hij uiteindelijk met een aantal ex-SS'ers in contact gekomen. Um, en heeft hij er steeds meer leren kennen. Hij heeft contact gelegd met een uh, toen-student geschiedenis. En samen hebben ze dus een soort onderzoek gedaan... naar een heleboel SS'ers. Ja. En ik heb hem gebeld. En ik had meteen zoiets, ja, uh, hier wil ik iets mee... En via hun ben ik eigenlijk aan vier van de zes hoofdpersonen gekomen. De andere twee heb ik via Ali Noorlag benaderd, een schrijver die een boek over de NSB geschreven heeft. En ik ben maar, bij maar die, ik ben die ja mensen gekomen. Ja, ja ik ben uh... bij die mensen gekomen. Kijk, de contacten die via Kees en Stijn liepen, um, daar was natuurlijk al een soort vertrouwensband tussen Kees en Stijn en die mensen. Uh, daar kon ik op voortbeduren of daar kon ik op verder bouwen. Ik heb kennis gemaakt met die mensen. Ik heb verteld wat mijn intenties waren. Ik heb verteld waar het voor bedoeld was, et cetera. En eigenlijk al waren er twee mensen die twijfelden. De ene man is de man die dus zei... na mijn dood mag het pas gebruikt worden. Um, de andere man is een man die ik zelf... Uh, en die heeft gezegd van nee, het uh, mag pas over uh, drie jaar gebruikt worden. Uh, uiteindelijk heb ik daar nog een keer met hem over gehad. En toen zei hij, oké, okay, ik vind het wel goed als het na twee jaar... nadat het opgenomen is, gebruikt, uh, gebruikt mag gaan worden. Nou, die periode is niet voorbij. En die andere... Um, Eén zei van ja, ik weet toch dat ik dood ben tegen de tijd dat dit uitgezonden wordt. En drie maanden later was die man ook dood. Mm. Um, ik denk dat al die mensen heel erg voelen van nu kunnen we ons verhaal kwijt. En dit is wellicht de laatste keer dat we ons verhaal kwijt kunnen. En dat is iets uh, wat heel erg helpt. Um, iedereen wil zijn verhaal kwijt. Iedereen wil... En eigenlijk zat iedereen met een verhaal wat hij niet kwijt kon. Want dit is nou Precies. niet bepaald iets wat je op een verjaardag vertelt. Lijkt me. Nee, nee, nee. Een enkeling dagen later uh, uh, wisten ook soms de kinderen niet alles... of heel erg weinig zelfs. Ja. Hoe, uh, hoe heb je ze uiteindelijk ook tot deze verhalen gekregen? Want het zijn niet verhalen waarin een uh, voormalig een oud-soldaat uh, verhaalt over hoe die uh, van A naar B gaat... en welke gevechtshandeling die wel of niet uit moeten voeren. Het, het, het gaat heel erg over het persoonlijke uh, wat deze mannen beleefd hebben. Hoe ze erin gegaan zijn en hoe ze er weer uit zijn gekomen. Er dat, dat, dat, dat, dat was een openhartigheid die verbazingwekkend lijkt... Ja, dat is mijn nieuwsgierigheid. Dat is ook hetgene waar ik naar op zoek was. Ik, ik, ik probeer zo'n interview um, heel open te benaderen. En ik ben nieuwsgierig naar die mensen. En ik probeer me, terwijl ik met die mensen praat... probeer ik me in te leven in de situatie van dat moment. En in hun motieven en hun gedachten. En ik probeer me daar, daar door mee te laten slepen. En daar... dus, dus ik probeer in een gesprek, en dat is niet bewust dat is voor een groot deel onbewust, uh, probeer ik een situatie te creëren... Um, die wellicht die openheid oproept. Mm -hmm. En die nieuwsgierigheid, die wint het dan van je uh, weerzin? Op dat moment ben ik helemaal niet meer weerzin bezig. Dat is pas dat... in de montage? Nou, nee, de, of... de, nee dat, dat, dat is of soms, soms was dat, uh, nadat het interview afgelopen was. Maar op dat moment zit ik er zo in, bijna als in een soort droom... als in een soort trance, uh, helemaal zit ik in dat gesprek... Um, en soms voel ik wel iets natuurlijk in mijn, in mijn onderbuik. Maar dat, dat doe je toch weg. Want je bent bezig met je gesprek en je bent bezig um, met die open benadering. Ja. ja. Was, dat, was dat moeilijk? Hoe heb je het ervaren? Nee, de, de gesprek zelf vond ik niet echt moeilijk. Nee, soms was het... Kijk, met sommige mensen is het een worsteling. Zeker met mensen die... Die, die gaten in hun geheugen hebben... en die, die, die, die soms een beetje op de hak, op de tak springen. Hè. Dan, dan, dan moet je mensen erbij houden en dat soort dingen. Um, maar ik heb de interviews niet... als ik het vergelijk met de andere interviews die ik gemaakt heb... Uh, niet als veel moeilijker of veel lastiger ervaren... dan uh, de interviews die ik gedaan heb voor de stad was van ons... over de kraakbeweging bij wijze van spreken. Nee. Een deel van de kracht van deze documentaire uh, Zwarte Soldaten is... Uh, de manier waarop de, de geïnterviewden bij ons de huiskamer binnenkomen. Namelijk, ze, ze spreken recht in de camera, ze kijken ons vol aan. Dat is vrij uh, ongebruikelijk. Meestal uh, kijkt de geïnterviewde enigszins naast, uh, langs de camera heen. En dat heeft ermee te maken dat de interviewer ook vaak naast de camera zit en niet achter de camera. Hoe, hoe heb jij dat opgelost? Uh, dat hebben wij gedaan door... Uh gebruik te maken van een halfdoelaatbare spiegel... die we allemaal wel kennen uit uh, allerlei detectives en uh, televisieseries. De detectives staan erachter, de verdachte zit aan de andere kant... en ziet de spiegel niet. Als je zo'n spiegel um, schuin wegzet... en de geïnterviewde kijkt in die spiegel... ik, de interviewer, kijk ook in die spiegel... zien we elkaar via die spiegel. Nou, achter die schuin doorlaatbare spiegel staat de camera... Dus de geïnterviewde ziet eigenlijk op dat moment de camera helemaal niet. Is zich dus ook niet bewust daarvan? Heel sterk. Althans. Nou ja, dat is een beetje raar. Um, toen ik voor de eerste keer deze methode gebruikte... had ik zoiets van, jezus Christus, want het is een enorme kermis. Want je moet ontzettend veel lampen neerzetten. Je moet een scherpje tussen mij en de geïnterviewde zetten. Een spiegel neerzetten. Moet allemaal precies. Uh, en, en je moet, als je beeld ziet... niet voelen dat er een enorme kermis is. Uh, eigenlijk bouwen we bijna een kleine studio... in het huis van de personen die ja, je gaat interviewen. Ja. Um, de praktijk leerde dat de intensiteit van het gesprek... zoals ik nou met jou aan het praten ben... en meteen deze hele studio al vergeten ben... zo gaat het tijdens die gesprek ook. Dus binnen de kortste zijn mensen... Uh, vergeten dat er een camera is... vergeten uh, uh, dat ze geïnterviewd ja. worden... maar vindt er een gesprek tussen hun en mij plaats. Ja. En het effect daarvan is heel groot. Het effect daarvan is gigantisch. Want, want, je hebt, want het is onontkoombaar worden precies, de verhalen daardoor. Precies, de he? mensen kijken je recht aan... en je, je hebt het gevoel dat dat... dat dat je bij ze op schoot zit, bij wijze van spreken. dus heel intiem ook op een bepaalde ja. manier. En daardoor wordt hetgene wat ze zeggen nog, nog onontkoombaar. Ja. Laten we het daar zo over hebben, is dus verkeersinformatie. Er staan nog twee files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen knooppunt Eemnes en de afrit Bunschoten vijf kilometer. En een file op de A4 Den Haag-Amsterdam... bij knooppunt Bad 2 twee kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht... En de N284 tussen Arendonk en Eersel, die is helemaal dicht in de buurt van Hapert. Dat heeft te maken met een ongeluk met een vrachtwagen. NTR brengt cultuur. Elke dag. In Kunsthof praat ik vanavond met Joost Sehle. Hij is documentairemaker. Hij heeft veel films gemaakt in zijn leven. Maar zijn laatste film is op uh, maandag 2 mei aanstaande... bij de NCV op Nederland 2 te zien. Zwarte soldaten, interviews met, met zes mannen... die uh, bij de Waffen-SS hebben gezeten tijdens de Tweede Wereldoorlog. En uh, misschien is het wel aardig om aan de hand van een uh, paar fragmenten... te laten zien wat de uh, nuances zijn uh, in, in de verhalen. Want... Wat blijkt eigenlijk, geen één uh, man die je geïnterviewd hebt... is hetzelfde of heeft dezelfde denkbeelden. Ja, daar was ik ook heel blij mee. Uh, want je zoekt altijd uh, naar de variëteit. Je zoekt altijd naar de verschillen. Je zoekt altijd naar de karakters. Um, anders zou er een eenzijdig plat beeld ontstaan. En dat is niet interessant. Nee. We, we beginnen met Jan. Hij, uh, het is een beetje een naïef verhaal, Jan. Hoe hij in, in, in de oorlog gemasseld is. Althans, dat vindt hij zelf. Even luisteren denk niet meer nou, ik sta overal maar zo in. En, en dat was bij de waffinesse. Maar nooit dacht dat dat militairen wat ze vechten moest enzovoort, niks. Kijk, die jongen die, die bewust vechten wilden tegen het bolsjewisme. die kozen voor de waffinesse. Dus. Maar u verwacht eigenlijk niks? Nee, ik, ik, ik sta erin. Maar ik zei, pak je links, twee, drie, vier. Qua jongen, zo'n 18 jaar, je weet niet beter, het zit in een klein dorpje. Maar ik was. Nee, politiek. Ik heb nog geen politiek gevoel gehad. Ik wil ik wat beleefd, ik heb het beleefd. Avontuurzin. Dat was een belangrijke uh, motor voor veel van die jongens om, uh, om te tekenen voor de Waffen-SS. En als je dan eenmaal uh, ja had gezegd, kon je ook niet meer terug, begreep ik. Uh, het komt ook wel weer naïef over. Want zelfs zijn vader is nog een strijd met hem aangegaan: van, moet je dit nou wel doen, jongen? Nou, sterker nog, um, zijn vader zei van... Uh, jij komt toch niet bij de Waffen-SS, oftewel... Uh, je bent er niet geschikt voor, of uh, uh, ze willen jou toch niet. Dat is een extra prikkel misschien. Dat is misschien een extra prikkel. <laughs> um, hij vertelt ook dat hij uh, de krant zag liggen, Volk en Vaderland... en dat ze jongens zo zochten met blauwe ogen, blonde haar, en hij herken herkende zich daar zelf in, dat heb ik ook. He, dus een soort trots ook, uh, um, die later ook bij deze man naar voren komt... Um, he, als hij aan het marcheren is en het zingen... En, uh, Hij hield heel erg van zingen. Ja. En dat vond u prachtig. Precies. En dat heeft natuurlijk ook te maken met dat je daardoor een gevoel krijgt van ik ben iemand. He, ik ben iemand, ik heb een uniform en mensen kijken tegen me op. Uh, ik denk dat dat gevoel ook een aantrekkingskracht was. Ja. Heb, je, heb je er daardoor ook begrip voor dat zo'n jongen van 17 denkt van ja, ik teken, ik ga... Um, Want het was natuurlijk ik, ik wel een Nederland... waarin ja. het nou niet bepaald een populaire keuze was. En dat is een nou, understatement. Nou, dat is voor een deel... Dat klopt niet helemaal. Um, deze jongen komt bijvoorbeeld... Um, uit, uit, uit de streek rond, uh, rond Groningen-Drenthe. Uh, een streek waar de NSB heel populair was. Um, dus in die zin... scheelde het ook nog wel een beetje... Uh, uh, uit welk streek van het land dat je kwam... of uit welke plek dat je kwam in welke sociale laag dat je zag... in welke kringen dat je zat. En natuurlijk in elke kringen had je NSB'ers... in alle kringen had je... had je uh, communisten... In, in alle kringen had je liberalen. Uh, maar de verdeling daarvan scheelde natuurlijk geografisch... Ja. Uh, nogal van plaats tot plaats. Armoede dus, en werkloosheid is een heel belangrijk uh, onderwerp geweest... voor heel veel van die jongens ook. Dat heeft bij een aantal van die jongens absoluut een rol gespeeld. Niet bij allemaal, maar bij een aantal heeft dat absoluut een rol gespeeld. Um, dus... Het is de vraag in hoeverre dat hij op dat moment besefte... dat het een keuze was, zeker als uh, thuis ook uh, volk en vaderland gelezen werd... dus zijn vader dus uh, blijkbaar uh, uh, bij de NSB was... of op zijn minst sympathisant van de NSB was. Uh, in hoeverre dat hij dat zag als een keuze... die inging tegen het algemene gevoel uh, uh, wat er was. Ja. We gaan dan naar de tweede man. Cor uh, heeft vreselijke dingen meegemaakt, maar... Nee, Klaas is de tweede man. Ja, nee, de, de, de tweede man is dus eigenlijk ons tweede fragment. Oké, okay, Maar het is de derde man. Juist. Man 3 sorry. is Cor, hè? Ja. En uh, die heeft toch wel een beetje brouw. Nou, laten we even horen wat hij zegt. De eerste keer dat ik het hoorde, zag hoe, hoe, hoe ze waren. En dat is alleen niet ik. Maar dat hadden jullie ook. Of dat dat vond ik ook. En toen werd ze opeens dapper. Ze hebben niet gedacht... Dat hebben wij verzuimd, jongens. Dat zijn wij heel afbekend? Hebben we die mensen laten verdromen? Ja, met mij waren ze gauw klaar hoor. Want ik ben streng, maar rechtvaardig. Ik zeg, jongen, ik ben de schuld, en ik heb er mee geholpen. Ik zeg niet dat ik het wist, maar dat wist ik niet. Wat dat had ik maar wel moeten weten. Maar even, nou nog. moest goed luisteren. De grootste bier staat altijd. Geloof deze man, geloof hem. De grootste misdaad, kindertjesvrouw, moeder, je nee. nee, dat... Uh, oh. Hij is een beetje moeilijk te verstaan, maar hij heeft het over de grootste misdaad aller tijden. Zo kijkt hij daar nu op terug. En hij goochelt eigenlijk een klein beetje met het begrip... wat wist ik nou wel en wat wist ik nou niet... Van die oorlog en waar ik instap. Dat is een onderwerp wat je ongetwijfeld heel vaak de revue hebt laten passeren. Hoe bewust deze mannen waren van waar ze in stapten en in zaten ook. Ja, in dit geval gaat het natuurlijk vooral om bewust waar ze in zaten mm -hmm. bij Koch. Want hij zat aan het front en hij, op weg naar het front zag je dingen. Dus op weg naar het front zag je een trein, waarschijnlijk vol met Joden. Die om brood smeekte. Um, en je voelt dat hij beseft. Dat hij op dat moment had moeten beseffen. Wat hij op dat moment niet besefte. Dat het totaal fout was wat er gebeurde. Yeah. En daar worstelt hij heel erg mee. Daar zit hij, dat je voelt gewoon dat die man daar... Dat dat psychisch ongelooflijk zwaar voor hem is. Terugkijkend. Um, dat hij dat toen onvoldoende beseft heeft. En dat hij daar... Wellicht niet genoeg consequenties aan verbonden heeft op dat moment. Ja. Hoe moeilijk dat het natuurlijk ook was, want uh, ik bedoel, probeer maar eens als je op een gegeven moment naar het Oostfront uh, er nog uit te stappen, uh, dat, dat was natuurlijk vrijwel onmogelijk. Uh, um, uh, waarschijnlijk kostte je dat uh, uh, uh, je leven of uh, ja. je moest jezelf verwonden en hopen dat ze er geen erg in hadden zodat je, et cetera. Dus het was ook niet makkelijk uh, om even te zeggen, jongens, ik stop ermee, dit bevalt me hier niet. Ja. Um, maar hij worstelt daar heel duidelijk mee. Ja. Jij noemt het ook een historisch psychologische documentaire. Of een historisch psychologisch drama. Ja. Uh, met die nadruk op psychologisch. Ja, absoluut. Uh, um, kijk. Ooggetuigen die vertellen over 66 jaar geleden. Die vertellen altijd over een mengeling van heden en verleden. Ja. Die vertellen altijd over twee, dingen, twee tijden die door elkaar heen lopen. Ehm. Um, is, de is, geschiedenis, dat, is, is dat een wet van mede en persen trouwens? Wat jij ja, zegt? nee, dat denk Zo, ik. zo ja. werkt dat. Ja. Ja. En, en een, een platte feitelijke weergave van de geschiedenis... vind ik volstrekt niet interessant. Het gaat over mensen in de geschiedenis... en de menselijke worsteling in mm -hmm. die geschiedenis. En dan komt de psychologie heel erg om de hoek kijken. Van, hey, hoe zitten die mensen in elkaar? Wat voor keuzes hebben die mensen gemaakt? Waarom hebben ze die gemaakt? Uh, um, hoe hebben die keuzes te maken met hun persoonlijkheid? Noem allemaal maar op. Um, en, en dat vind ik het fascinerende. Maar dan ga je je toch ook onherroepelijk afvragen... welk spel speelt de tijd in, in, in, in dit nou, hele verhaal? Ja, maar dat is dan eigenlijk minder interessant. Want op het moment dat het een psychologisch historisch drama wordt... dan gaat het om de psychologie van die mensen. En die mensen zitten in twee tijden. Die zitten in het heden en die zitten in dat verleden. En die twee tijden zijn bijna onontwarbaar met elkaar verbonden voor hen. Ook in hun gedachtes. Uh, ze kunnen over dat verleden praten... alsof het bijna gisteren gebeurd is. Ja. Zo ervaren ze het ook. Maar het zijn geen heldendaden. Hè? Het zijn geen daden waar ze echt trots op zijn. De meeste van deze mannen komen eigenlijk uh, ja, toch zwaar gefrustreerd over, en zijn het waarschijnlijk ook, omdat ze de rest van hun leven op, die, op dat hele grote avontuur niet eens trots kunnen zijn. En ook helemaal, ja, eigenlijk ook niet vrij erover kunnen spreken. Kortom, het is alleen maar last. Nee, het zijn natuurlijk mensen die in de meest heftige periode van hun leven, want ik denk dat tenminste zo ervaar ik dat zelf ook en ik denk dat het voor mensen weer meer mensen geldt dat zo tussen je 17e en je twee 23e mm -hmm. dat dat het begin van je volwassenheid het einde van je puberteit dat ja. dat een periode is waarin je de belangrijkste keuzes in je leven maakt de belangrijkste lijnen in je mm -hmm. leven uitzet ook altijd een hele emotionele heftige tijd um, en dat is ook de tijd die je ook, ook bij mij in ieder geval... je nog heel erg goed herinnert. En ja. waar je goede herinneringen of minder goede herinneringen aan hebt. Maar in ieder geval een tijd die, die, die heel fris voor je is altijd. Die altijd heel dichtbij is, zal, zal blijven. De muziek uit die tijd is ook altijd de muziek, ja. de muziek die... Dat zijn de jaren weer, van onderscheid. Precies. Nou, en dat is bij deze mannen ook het geval. Alleen, die hebben natuurlijk in die tijd keuzes gemaakt... Um, die, die verkeerd waren en waar ze dus al die tijd mee gezeten hebben... al die tijd heeft dat hun, is dat hun blijven achtervolgen. Dat is hun voor een deel praktisch blijven achtervolgen... doordat ze um, na de oorlog moeilijk aan werk kwamen... en van het ene baantje naar het Veoordeeld andere... Zijn ook. Uh, veroordeeld zijn. Uh, uh, uh, uh, soms uh, um, uh, een boerderij afgepakt was. Uh, uh, noem maar op. Um, ze konden er niet over praten. Dat is een aspect dat daar een rol in speelt... Um, dus het, is, dus, dus het is niet zo gek dat dat het drama van hun leven is, om het zo te zeggen. Ja. Nou, zijn we nu eigenlijk nog met de wat mildere gevallen bezig. Want er zitten een paar mannen in jouw film. Ja, daar krijg je gewoon maagpijn van. Omdat ze nog steeds overtuigd zijn van datgene waar ze toen ook overtuigd van waren. En dat op zo'n snoeiharde uh, manier formuleren dat je ervan schrikt. We gaan nu luisteren naar man zes in de documentaire... Een man die eigenlijk nog steeds sterk gelooft in de, in de Germaanse leer. En toen kwam langzaam dat die Germaanse leer. Die kwam naar voren. En dat trok mij geweldig aan. En ik ging combineren met degeen dokter van Heuvel ons vertelde. Ik trof in diezelfde tijd de uit knegen uit Wildervank trof ik ook nog eens een keer weer. Ik zeg, wat is nou eigenlijk het Germaanse idee? En die vertelde mij dat. En dat trok me geweldig aan. Ik zeg, ja, dat moeten wij hebben. Wat, wat trok u daarin aan? Het ras. Het zuiver houden van het ras. En er zijn ze hier op platteland... Erg opgesteld. Maar als u mij nou graag zit, nou op de kop af. Ik heb wel zo'n pest aan Joden op het moment. Hè? Wat er gebeurt in Palestina. Hè? Ik vind het verschrikkelijk in hoe machtig ze zijn. Ja, de zesde man, de laatste man uit de documentaire Zwarte Soldaten. Chris, uh, hoorden we aan het woord. Er zat een sniet in, hè? Die niet in mijn film zit. Ik zeg het maar even met ja, die rare muziek. Dus, ja, uh... die rare muziek die versprong. En dat was omdat ja. wij twee stukjes aan elkaar ja. hebben gemonteerd. Uh, dat is heel goed dat je het zegt. Want jij hebt daar dagen op zitten broeder En wij hakken daar zo maar gewoon ja. twee stukken. En dat is altijd heel pijnlijk voor maken. Dat is niet... Ik vind dat niet zozeer pijnlijk. Dat hoort bij het medium waarschijnlijk. Ja. Um, maar... Uh, het is niet mijn verantwoordelijkheid. Laat ik nee. het zo maar even omschrijven. Heel heel goed dat je het zegt. Joost, uh, deze man uh, neemt niks terug eigenlijk van wat hij ooit vond. Sterker nog, want, want we laten nu een stukje horen. Maar er zijn nog wel een paar andere mannen ook. Uh, die eigenlijk ook uh, nog steeds hetzelfde gedachtegoed uh, uh, koesteren. En eigenlijk ook niet zo vreemd vinden. Zichzelf ook geen landverrader vinden of wat dan ook. Hoe. Uh, hoe heb je dat ervaren eigenlijk? Ja, schokkend. Dat is schokkend. Wat is er met die mannen gebeurd... dat ze, dat ze nog op deze manier... Dat, dat, in het dat, leven staan? Dat, ik denk dat dat een beetje... Uh, verschilt van persoon tot persoon. Daar kun je niet één, één ding opleggen. Die man die uh, zegt... ik ben geen landverrader... en die zegt... Uh, Um, we hebben nog steeds die kameraadschap en dat soort dingen. Uh, die heeft zich denk ik enorm opgenomen gevoeld in, in een groep. En het gevoel gekregen van hey, dit is mijn club en ik omarm die club. Ja. En hij omarmt die club nog steeds. En hij doet alles uh, om die club uh, te verdedigen en om goed te praten. Um, de man waar je het net over had, uh, uh, de laatste man uh, die het heel erg heeft... over uh, het zuiver houden van het ras en het Germaanse idee, et cetera... Um, die is gewoon van overtuigd dat dat de goede overtuigingen zijn. En die heeft die overtuigingen tot op de dag van vandaag. Waarom dat hij ze nog steeds heeft? Ik denk dat hij er echt in gelooft. Mm -hmm. um, ik denk ook, maar dat is, dat is uh, wellicht uh, um, hinein interpreteren... zoals de Duitsers zouden zeggen. Um, dat het heel moeilijk is om als jij die foute keuzes, waar we het er straks over gehad hebben... als je op 22-jarige leeftijd of op 18-jarige leeftijd... die foute keuzes gemaakt hebt... om dat ten opzichte van jezelf toe te gaan geven. Dus dat het makkelijker is misschien... voor jezelf om erin te blijven hangen. Omdat je anders toch tegen jezelf moet zeggen... Uh, wat ik gedaan heb is... Fout. Is niet alleen fout, maar dat zet eigenlijk ook... alles wat je daarna gedaan hebt natuurlijk in een, in een ander licht... Ja. Dat is een hele bewuste keuze die jij niet maakt. We zien de camera één op één gericht op, op het gezicht. De, het zijn allemaal kloze portretten van, van mannen. We zien eigenlijk amper iets van de leefomgeving van deze mannen. En we horen ook niet wat er is gebeurd in dat leven na de oorlog. Nee, dat is een aparte documentaire. Daar kun je nog een hele film over maken. Ja, maar dat, dat is een, bewust beleid van je. Dat is een bewuste keuze. Ja. Uh, um... wat, was je, wat was je motivatie? Want, je, want nou, ik, kijk, op het maakt mij wel ik... nieuwsgierig wat ja, er met nee, die mannen is ik. Ja, nee. uh, Op het moment dat ik, dat ik, dat ik een, een, een, uh, de motieven van de mensen wil weten... en wil weten waarom dat ze in de tijd die keuzes gemaakt hebben... En, uh, dan beperk ik het, want anders wordt het, uh, het te veel, te lang en uh, leidt het af. Want dan gaat het meer over uh, hoe dat ze ook zelf... wellicht voor een deel slachtoffer geworden zijn van hun eigen keuze. Dus dan, ga je, dan krijg je een andere thematiek... Um, ja, en dan krijg je een soort verdoezeling van je film. Dat zou heel interessant zijn om een aparte documentaire over te maken. Um, en dat zeg je nu ook zo nadrukkelijk... dat ik denk dat dat er ook nog wel aan gaat komen. Nou, ik, ik, ik hoop het niet. Over, overigens, <laughs> je moet wel op gaan schieten dan, ja, want die mannen ja, zijn niet meer ja, jong. Nee. Um, dus dat zijn keuzes die je maakt. Je kunt niet, je kunt niet twee schilderijen tegelijkertijd maken. Dan, dan, twee, dan wordt het een slag ja, Maar ik, ik meen nu ook dat ik iets hoor in je, in je verklaring. Namelijk, anders dan waren ze misschien wel in hun slachtofferrol gaan, gaan, gaan rollen, hangen. Uh, en dat is precies wat je niet wilde? Nee. Je nee. wilde ze terugbrengen naar die tijd? Ja. En de tijd daarna. Ja. Nou nee, ik heb, ik heb ze wel geïnterviewd over de tijd daarna. Ja. Want uh, het zijn lange interviews geweest. Uh, maar... Daar lag mijn focus qua film in ieder geval niet op. Nee. We krijgen uh, reacties van luisteraars. Een van de luisteraars uh, merkt op dat in 1967 Armando al een boek over Nederlandse SS's heeft geschreven. Dat klopt. Volgens mij zijn het interviews. Dat is ook zo. Hè? Ja, dat zijn interviews. Klopt. Uh, die zijn allemaal uh, geanonimiseerd. Dus worden geen namen genoemd in het ja. boek. En dat boek bracht een enorme geld teweeg, want uh, men vond dat je dat soort mensen... niet aan het woord mocht laten. Ja. Is dat eigenlijk veranderd, die stemming? Want ik zag wel dat op internet een enorm forum is al over de, de film... die nog niet eens op televisie is vertoond, over jouw film. Ja, dat, dat heeft mij ook uh, uh, um, getroffen. Um, wat ik vooral uh, opmerkelijk vond, was dat er ook ontzettend veel... Uh, jonge mensen zich in die discussie mengen. Um, wat laat zien dat die oorlog... Hè? Er wordt wel eens gezegd, ja, die oorlog, dat, uh, daar moeten we het maar niet lang meer over hebben... Zij. want het is al lang geleden en dat leeft niet meer, et cetera. Ik denk nog steeds dat die oorlog ook voor de jongere generaties... dat ze beseffen dat dat een, een, een, een, een moreel een morele scheidslijn is in onze geschiedenis. Laat ik het zo maar even omschrijven. En dat ze heel goed beseffen dat um, dat, dat een periode is die... Um, hoe pijnlijk dat die ook is, op een bepaalde manier gekoesterd moet worden, omdat je aan de hand van die periode heel erg kunt gaan denken over: van ja, maar wacht even, welke morele keuzes moet ik maken in het leven en hoe zijn die keuzes dan, et cetera. Um, dus het is dus, dus, een moreel eikpunt, echt? Ja, ja, ja. Zo kun je dat. dat, dat in, in tijden van Godera wordt je teruggebracht. Nou, Na, ik denk niet nou, alleen de in tijden, de, de in tijden van Choleraat, dat is eigenlijk natuurlijk al sinds de jaren zestig aan de gang. Mm -hmm. dat, dat de Tweede Wereldoorlog een soort moreel uh, eikpunt is. Um, alleen, er zijn periodes geweest dat het um, een moreel eikpunt was waarin een enorme scherpe lijn getrokken werd tussen wat goed was en wat fout was. En dat is nu weer aan het veranderen. Er komt een reactie van Richard, die schrijft... interessant onderwerp, waarover eigenlijk vrij weinig geschreven is... terwijl de Waffen-SS met circa 20.000 man... toch heel veel vrijwilligers, Nederlandse vrijwilligers, trok. Sterker nog, um, die vrijwilligers zijn in alle landen in West-Europa uh, geworven. En Nederland had een uh, percentueel, een heel hoog percentage. Vaak vanwege anticommunisme, meer dan jodenhaat. Leestip voor Vuren, Volk en Vaderland van Sietse van der Zee. Volgens mij is dat een boek wat onder andere ook gaat over... Uh over de, de linken tussen Nederland en de NSB, uh, NSB. Eerder al in 1967 verscheen onder de titel 25.000 landverraders. Wordt de film van Joost Seelen ook op televisie uitgezonden? Ja, het antwoord is ja. 2 mei. Op 2 mei wordt het uitgezonden bij de NCV. Uh, bravo voor het gesprek, schrijft Hans Boland. Ik ben ervan overtuigd dat we de verschrikkingen van de oorlog... zo ver mogelijk van ons vandaan willen houden. En daarom de neiging hebben te veronderstellen... dat fascisme en racisme iets van Duitsers en desnoods Italiaans is, maar hoe dan ook niet van Nederlanders en dus ook niet van Wilders. En juist daarom lijkt het me zo ontzettend belangrijk... dat de PVV, dat we die juist wel blijven vergelijken met de NSB... voor het blijvend besef dat we allemaal, bijna allemaal... onder bepaalde omstandigheden aan die verschrikkingen schuldig kunnen worden. Nou, ik denk dat hij gelijk heeft als hij zegt... Um, ik denk dat we allemaal, of bijna allemaal... dat kan ik niet zeggen, maar dat in ieder geval gewone mensen... Um, aan dat soort schrikkingen mee kunnen doen. In die zin zijn wij niet anders dan Duitsers. En de hele geschiedenis van de, van de vernietiging van de Joden... Um, bewijst gewoon. Daar waren ontzettend veel gewone Duitsers bij betrokken... die hele brave ambtenaren waren of een brave bakker. En dus ook en, heel gewone Nederlanders. En, heel, en, dat, en oh, dat hadden ook gewoon... als Hitler in Nederland aan de macht gekomen was... dan waren, hadden waarschijnlijk gewone Nederlanders uh, daar ook al mee geholpen. Nou ja, je laat in je film eigenlijk zes hele gewone Nederlanders zien. Precies, ja. is, dat ook, is dat ook voor jou de wezenlijke ja, winst? Dat klinkt een beetje raar bij, bij zo'n documentaire. Maar is dat wat het je heeft gebracht? Het relativeren of het nuanceren van de begrippen goed en kwaad bijvoorbeeld? Of... Nou, wat het me vooral gebracht heeft, is het um, bewustzijn... dat simpele keuzes niet de goede keuzes zijn dat je daar ontzettend mee oppassen. Het is gewoon zo makkelijk om te zeggen, de Joden. En je hoeft er nergens over, op te denken, over na te denken... want als die uitgemoord zijn, dan zijn al je problemen mm. opgelost. Het maakt het leven heel erg eenvoudig. Het is helaas niet, het is helaas niet eenvoudig, het leven. Het is verdomd ingewikkeld. Ja. Uh, nog een reactie. Ook ik heb totaal geen moeite met de lezing van Grimbert Ros van Tonningen. In tegendeel, ik vind het dapper... De, van hem dat hij de confrontatie aandurft. Ik weet dat de zoon Ros van Tonningen het altijd heel moeilijk hebben gehad... met het feit dat ze zulke foute ouders hadden. Hun vreselijke moeder die maar doorbleef gaan. En ook hun kinderen hebben last van het verleden. Natuurlijk is het niet te vergelijken met het verschrikkelijk leed... van de slachtoffers en de overlevenden en nabestaanden. Daar valt alles bij in het niets. Maar ik vind dat de stem van NSB-ouders, van kinderen van NSB-ouders... hoe misdadig die ouders ook waren, gehoord mag en moet worden... juist op 4 mei, schrijft Marjolein als reactie op het begin van deze uitzending. En, en langzaam maar zeker steven we eigenlijk al af... op het eind van deze uitzending. Het is een onderwerp waar we uren over door zouden kunnen gaan... want het gaat over ons allemaal en het gaat ons ook allemaal aan. Uh, Ten slotte, ik hoorde dat dit uh, meteen je laatste film is, Joost. Ja, nou ja, uh, dat klopt. Nou heb je um, de tientallen gemaakt. Wat, wat is er aan de hand? Nou, dat is eigenlijk een proces wat er veel langer aan de gang is... Uh, um... Ik ben een jaar of vier, vijf geleden begonnen met het produceren van films voor andere makers, met name ook voor jonge makers. En dat vind ik eigenlijk veel leuker dan zelf films maken. En probeer mij dan in één kernachtig gezin te zeggen waarom je dat vindt. Um, er zijn zoveel films waarvan je vindt dat ze gemaakt moeten worden. En ik kan nu bij al die films betrokken zijn en daar mijn steentje aan bijdragen, in plaats van dat ik jarenlang met één film bezig ben en daar me helemaal erin moet worstelen. Uh, en ik vind het uh, in die zin ook minder uh, belastend. De, de druk, de creatieve druk die elke film met zich meebrengt. Die film die weer gemaakt moet worden en die voor jou goed moet worden. Ja. En waar je al die tijd en energie in steekt. Uh, die vind ik gigantisch, die vind ik heel zwaar. En die heb ik veel minder als ik andere mensen help om een zo goed mogelijke film te maken. Ja. Ik hoor het woord worsteling. Ja. Het zijn jaren. Het, het heeft veel gebracht, maar het, zijn ook, het is een worsteling geweest. Ja, absoluut. Ja. Nou, ik moet wel zeggen dat het heel erg de moeite waard was wat je gemaakt hebt. Nou, ja, dankjewel. Zwarte Soldaten is maandag 2 mei te zien bij de NCV op Nederland 2... en dan is ook uh, in diezelfde week op 6 mei nog een film van Joost Zelen te zien... Het Kwaad Buiten, dat gaat over kamp Vught, ook op Nederland 2... om kwart over, tien over elf ochtends op 6 mei. Wat staat er op je tegel? De wereld is helaas niet simpel... Ja, daar hebben we nou de hele tijd over ja, gehad. Ja, komt, dat, dat <laughs> komt dan natuurlijk op die tegel. Wel jammer, zeg, dat je nou stopt met filmen. Nou, dat dan weet gaat ik gaat jou ook waarschijnlijk helemaal niet lukken. Nou, we zullen zien. Het is dat, gewoon een dat, soort dat... sabbatical als producent. Nou ja, nou ja, misschien, we zullen zien. En, we en zullen daarna zullen kom zien. je gewoon weer terug. Ik weet het niet. Als, uh, ik denk dat je gewoon... Het is geen keuze waarvan ik zeg dat is definitief, want die moet je niet maken. Je gaat nu iets produceren van Frans Wijs, hè? Ja, daar kunnen we het helemaal niet meer over hebben, maar... Of uh, of? Nou, dat is in een heel pril staat. Oh, nee, dus dat lijkt me niet verstandig het. om daar meteen We over ben, te gaan. Nou ben je echt zo meteen <laughs> safe bij de bel, Ja, uh, nee, ik, ik produceer allerlei hele mooie dingen. Ik heb met name een aantal uh, jeugddocumentaires geproduceerd. Dank meneer Seelen. En... Dit was aflevering 2270. Zwarte Soldaten, Nederlanders in de Waffen-SS. Aanstaande maandag om tien voor elf op Nederland 2. Radio 1. Nee. Genstof. NTR brengt cultuur.